11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. In het noordoosten van Libië wordt opnieuw slag geleverd tussen opstandelingen en militairen van Gaddafi. Bij luchtaanvallen is het vliegveld bij de havenstad Brega gebombardeerd en werden de opstandelingen in Ashdabia onder vuur genomen. Gisteren werd de hele dag fel gevochten bij Brega.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 waar de opstandelingen de Gaddafi-troepen hebben verdreven. Uh, je ziet hier sowieso dat er zwaar gevochten is. Zo'n 300 aanhangers van Gaddafi begonnen er gisterochtend een offensief. De rebellen zeiden vannacht dat ze de aanval van Gaddafi's militairen hadden afgeslagen. Bij de gevechten zijn volgens lokale ziekenhuizen zeker 14 mensen gedood. De Libische leider is de afgelopen weken de controle over de oostelijke helft van het land kwijtgeraakt. Egypte krijgt een nieuwe regering. Premier Shafik, die nog door president Mubarak was benoemd, heeft zijn ontslag ingediend. De voormalige minister van Transport gaat een nieuwe regering vormen... melden de militaire leiders van Egypte. Het besluit volgt op druk van de oppositie. Die vond dat niet alleen Mubarak het veld moest ruimen, maar ook zijn regering. De ministersploeg bleef na de omwenteling grotendeels intact. Het is nog niet duidelijk of in het nieuwe kabinet... ook vertegenwoordigers van de oppositie worden opgenomen. De verkiezingsavond op Nederland 1 is beter bekeken... dan bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen. Gemiddeld keken bijna 1,3 miljoen mensen. Bijna een half miljoen meer dan in 2007. Rond half twee s'nachts werd de uitzending van de NOS nog bekeken door zo'n 300.000 mensen. Dat er veel meer mensen keken was geen verrassing. Premier Rutte had de gedoog coalitie inzet gemaakt van de verkiezingen. De grote vraag was of VVD, CDA en PVV in de Senaat een meerderheid zouden halen. Het lijkt erop dat ze een zetel tekort komen. Het weer op de meeste plaatsen helder en zonnig. Alleen in het uiterste noorden en op de Wadden is het bewolkt. Temperatuur 5 tot 8 graden en matige Noordoostenwind. Morgen staat er nauwelijks wind, blijft het zonnig en droog... zaterdag volgt er weer meer bewolking. ANW Verkeersinformatie. Er zijn nog altijd problemen rond Eindhoven. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... staat het vast tussen knoopend Leenderheide en Maarheze over 6 kilometer. heeft te maken met het schoonmaken van de rijbaan... na een ongeluk van vanochtend. De rechterrijstrook is dicht... Op de A67 gaat het nu wat beter. Van Venlo naar Eindhoven. Daar was de rijbaan ook lange tijd dicht door een ongeluk met een aantal vrachtwagens. Dat was bij Geldrop. Tussen Asten en de afrit Zomeren staat nog 3 kilometer file, maar de weg is daar weer vrij, zie de zon schijnt door de bomen. Zwarte Piet is kaas. Het zomeravondje is gekomen. Nog een keertje Sinterklaas.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 Dit is Radio 1. De stemming van Nederland. The day after 2 maart. Provinciale statenverkiezingen 2011. De gevolgen van de uitslag. Rechtstreeks vanuit Den Haag. Tessel Blok en Prem Radakishur. We zitten met een vol uur luisteraars. We gaan tot 12 uur door. En u weet het, op het einde is het altijd ontzettend druk. En daar komt iedereen. Hero Brinkman, goedemorgen. Morgen, Prem. Hé, hey, hoe gaat het met je, Hero? Ja, gaat super. Ik heb er, uh, ik heb er zin in. Heb je, uh, Wim moet het geluid, wat, wat zei je? Ik zeg, ik heb er zin in. Ik zeg, ik heb er zin in. Uh, hoeveel zetels hebben jullie gehad in Noord-Holland, Hero? Uh, zes. Zes. En wat ja. is er nou precies gebeurd tussen jou en Arie Wim van de Boer? Ja, Arie Wim van de Boer, die ken ik niet. Arie Wim Boer, Uit bedoel Uit ja, luister, Arie dat, Wim, dat, de taal, boer. Luister, dat is toch totaal niet belangrijk. Je weet toch hoe het gaat in de politiek. Uh, mensen die uh, komen er niet in omdat ze te laag op de lijst staan. Ja, en dan krijg je teleurstellingen. En dat uh, gaat nooit meer zo, helaas. Uh, Oké, okay, maar uh, weet je, ik ken jou en ik vind je altijd een lieve brombeer. Maar ik begreep ja. dat, je, dat die meneer de boer boos was. Want je, je, je, hij vond de toon die het tegen hem aansloeg niet leuk. Dat snap ik niet. Nee, nou... Nee. Nee, want ik praat er nog steeds met jou. Jouw toon ook af en toe. Dus wat dat betreft... Nee, maar ik ga er verder op de inhoud helemaal niet op in. Het is de sop in het koningswater. Ik begrijp ook niet dat je met dit soort vragen überhaupt stelt. Nadat nou, we toch even de belangrijkste nou ja, verkiezingen de afgelopen jaren hebben gehad. Het kwam, het, het kwam namelijk omdat hij ook zei dat u hem verboden had om met de pers te praten. En dat leek me zo vreemd. Nou, kijk, als wij... Uh, als je als lijsttrekker... Uh, uh, nog geen commentaar heeft gegeven op, uh, op de peilingen en op de uiteindelijke uitslagen... Is het niet meer dan collegiaal en dat hebben we ook afgesproken onderling om uh, niet de media te worden staan totdat de lijsttrekker uh, uh, dat gedaan heeft en daarna mag iedereen de media in, maar niet voordat de lijsttrekker dat gedaan heeft. En dat is gewoon een kwestie van Heerlijk. collegialiteit. Nee, hey, wacht even, dat is gewoon een kwestie van collegialiteit. Dat is een uh, en nogmaals, we zijn uh, zeer gedisciplineerd bij de PVV. Uh, uh, dat weten we allemaal. Iedereen op de lijst die, die op de lijst stond, die weten dat we dat zijn. En uh, daar houden wij ons uh, wat dat betreft aan. Over die lijst, uh, meneer Brinkman, over die lijst gesproken. Wanneer ja. wordt die bekendgemaakt? Want wij weten eigenlijk nog helemaal niet wie, wie er op de lijst staat voor de snaad. Nou, ik heb, die, uh, ik heb de kandidaten trouwens twee keer uh, heel, uh, helemaal officieel met, met de uitnodigingen voor de media gepresenteerd. Maar dat is geen... Uh, nee, dat is, voor de dat... Eerste Kamer. Nee, voor de, voor de Eerste oh, Kamer. voor de Eerste Kamer. Ja, daar ga ja. ik niet over. Dat is natuurlijk niet aan mij. Ik ga echt alleen maar over de provinciale staten Noord-Holland. Nee, maar Hero, een heleboel mensen ja. weten dat jij en ik vriendjes zijn. En vanochtend, uh, een heleboel mensen prim. Wie staat er nou op de eerste kamerlijst voor de wie staat er op de Ja, maar die is nummer 1. En jullie kunnen ja. rekenen op ongeveer 8, 9 zetels. Dus... Ja. Ja, ik, ik de, heb de... zelfs begrepen misschien wel 10. Ah, misschien wel 10. Ja. Maar, maar, maar Hero, kijk... Maar Hero, Jan Marijnes komt ondertussen de bus binnen. Hero Brinkman, uh, uh, mijn ja. vraag aan jou is: jullie zijn nu een partij die op alle fronten meespelen. Uh, de ja. SP heeft vier jaar geleden problemen gehad met uh, statenleden die zich afscheiden. Ben ja. je niet bang dat dat ook met jullie kan gebeuren? <kwijnt> dat mensen dan in de staten komen en dan ineens eenmaals fracties gaan vormen? Nee, dat, daar ben ik absoluut niet bang voor. Dat, uh, dat, dat hebben we niet in de Tweede Kamer, dat hebben we niet in uh, de twee gemeenteraden, dat hebben we niet in het Europees Parlement. En dat zullen we ook niet in de provinciale staat hebben. Daar maak ik me totaal geen zorgen over. Oké. Okay. Okay. Herop Brinkman, ik dank je dat je wel aan de telefoon wilde komen. En dat je altijd zo lief tegen me bent. Waar komen al die verhalen vandaan dat je zo een vervelende man bent? <laughs> ja, nou ja. Okay. Nogmaals, sommige mensen zijn Herop teleurgesteld. Dat kan al helemaal. Dankjewel. Oké. Okay. Oké, okay, Jan, Jan Marijnis is de bus. Jan Ploemen is de bus. Meteen, wij gaan zo meteen praten met de partijvoorzitters. Ik wil eerst even naar Hans gaan, collega van de NOS. Uh, die heeft uh, de premier en ook partijleider van de VVD gesproken. Uh, hoe, hoe, natuurlijk met de reactie op de uitslag van de verkiezingen neem ik aan. Ja, goedemorgen Tessel. Um, ja, het was Hans. inderdaad uh, Rutte die kwam uh, voor een uh, debat hier in uh, de Tweede Kamer. Uh, ik heb hem opgewacht. Uh, ja, na een nachtje slapen blijkt die yo van de uitslagen... en het aantal zetels in de Eerste Kamer uh, toch nog een beetje op en neer te zijn gegaan. Want het zijn er ja. nu dan 37 uh, geworden in de Eerste Kamer voor de coalitie. Dat is dan toch wel een beetje tegenvaller. Maar je merkte wel aan alles bij Rutte dat hij uh, in die zin het ook wel weer een meevaller vond... Dat, uh, die minderheid of die zetels die ze tekortkomen, dat dat er maar één is. Uh, en mm -hmm. hij zei in dat verband ook... ik ben heel erg blij met uh, de uitlatingen van bijvoorbeeld uh, Job Cohen. Dat hij zei dat uh, de oppositie niet van plan is... om alles koek te gaan uh, blokkeren in de Eerste Kamer. Uh, maar dat yeah. ze constructief mee willen denken. Met andere woorden, je zag Rutte alweer een paar, stappen vooruit, uh, een paar zetten vooruit schaken... van hoe kunnen we straks die voorstellen zo verpakken... dat we ook een meerderheid in de Eerste Kamer... Eerste Kamer gaan krijgen. En dat is een stuk makkelijker geworden. Stel dat het 37 zetels blijft. Want dan heb je in feite maar één zetel nodig om die meerderheid te krijgen. Ja, die hebben ze uh, in de vorm van de SGP natuurlijk in heel veel gevallen gewoon al binnen. Ja, of van uh, de partij van uh, Jan Nagel, waarvan Rutte trouwens ook zei... Nagel, dat hij die ja. man nog nooit gesproken had. Heeft hij Jan Nagel nog nooit? Dat is een van de weinige Nederlanders dan die Jan Nagel nog nooit gesproken heeft. Vermoedigd. Ja, maar nou, misschien is hij daarom wel premier geworden. Want uh, hij had hem nog nooit gesproken. Oké. Okay. En uh, had hij nog iets te vertellen over dat nieuws... dat er drie Nederlandse militairen uh, in Libië gevangen zitten gevangen gehouden worden? Nadat nou, dat is een heldhaftige... Uh, uh, bevrijding van weer twee andere Nederlanders. Of nee, één Nederlander en één Europeaan hadden bewerkstelligd. Mm. Ja, uh, daar was Rutte-Ere vanochtend al uh, voorzichtig uh, over. Want je kan in dit soort situaties natuurlijk niet al te veel zeggen. Maar uh, ik vroeg hem inderdaad wel of hij zich zorgen maakt... over het lot van die drie Nederlandse militairen in Libië. Kijk, ik, laat ik er dit over zeggen. Ja. Uh, uh, het is een ernstige situatie natuurlijk. En het is van het allergrootste belang dat de drie militairen uh, gezond terugkomen naar ons land. Um, en dat betekent tegelijkertijd dat alles wat ik daarover zeg, uh, zeer terughoudend moet zijn. Is u daarvan van deze actie? Uiteraard. Daar is goedkeuring van doorgegeven door het kabinet? Uh, uiteraard, uiteraard. Wat waren de voorbereidingen voor deze actie? Want het, uh, de helikopter landt en ze worden onszingelden in gevangen genomen. Kijk, ik, ik ga er helemaal niets over zeggen, want uh, wat we nu eerst moeten bereiken is dat alle betrokkenen gezond terugkeren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 uh, uh, alles wat daarmee bij meespeelt, zeg maar. Uh, omdat echt mijn absolute prioriteit heeft uh, de gezonde terugkeer van de militairen. Er is uh, intensief diplomatiek overleg uh, met de Libische autoriteiten. En verder kan ik daar niets over zeggen. In het belang van uh, een goede afwikkeling van deze zaak kan ik daar niets over zeggen. Kunt u het? nou nog wel voluit op het orgel als het gaat om het regime Gaddafi... Uh, Nederland steunt uh, de sancties van de Europese Unie zoals bekend. En daar we je ook voor gepleit. Ja, Mark Rutte. Uh, ja, we steunen de sancties. Maar dit is toch wel een heel lastig uh, probleem. Want stel dat uh, de internationale gemeenschap en uh, de NAVO zouden besluiten... tot uh, verdergaande acties uh, in Libië met militairen... dan zit je natuurlijk altijd nog wel met die drie Nederlandse gijzelaars... die daar in handen zijn van militairen van uh, Gaddafi. En dat is toch altijd een hele vervelende situatie. Heeft geen enkele journalist, met premier heeft geen enkele journalist gevraagd of het iets met spionnen te maken had. Want waarom gaat een helikopter twee mensen ergens ophalen? Een Europeaan en een Nederlander. Het eerste wat uh, Rien Aerts bij internet en social media man, zei... die zei dat is allemaal inlichtingenwerk en spionnen. Nou, dat inlichtingenwerk, uh, dat hebben we de afgelopen dagen kunnen zien... dat is juist vaak in de voorbereidingen van dit soort, uh, uh, soort acties. En ja, uh, daarvan had ik zelf in elk geval de indruk... Er gaat een helikopter naar Libië toe en hij landt daar en wordt meteen omsingeld. Vaak zijn juist de inlichtingen op de grond van het grootste belang... om te zorgen dat je in elk geval daar veilig kunt landen en weer wegkomen. En daar is nu in elk geval wel iets misgegaan... want ze zijn verrast daardoor die Libische militairen. En of die twee He mensen het die opgepakt... Heeft inlichtingen aan inlichtingendienst ontbroken, zou je zeggen? Uh, ja, er is natuurlijk een beetje giswerk, Want ik sta hier in Den Haag en uh, het speelt zich uh, in Noord-Afrika af. Dus dat, uh, dat weet ik ook niet. Maar ja, het is wel opvallend. Uh, je zoekt natuurlijk een veilige plek om die mensen op te kunnen pikken. Om te kunnen landen en weer te vertrekken. En daar is het dus meteen bij uh, de landing uh, dan fout gegaan. Dus dat zou erop okay. kunnen duiden dat dat in elk geval niet goed is gebeurd. En die twee mensen die opgepakt zijn. Of dat gewone burgers zijn geweest. Of dat dat ook uh, mensen waren met een opdracht in Libië. Dat is ook nog even onduidelijk. Allemaal niet duidelijk. Goed, okay. Hans Andring Graaf van den Nos, hartelijk bedankt tot zover. En wij gaan terug hier in de bus naar onze gastenprints. Je hebt toch provinciaals is... nieuws. Ga je dat nog doen, oh, dan ben ik altijd het hoogtepunt van plan. het uur. Nee, maar natuurlijk provinciaals nieuws. De stemming van Nederland. Verkiezingsnieuws. Het CDA in Dromte is geen slecht verliezer. Er is echt iets misgegaan met de telling. De partij riep eerder op tot hertelling. omdat ze niet kon geloven dat het partij van 31% naar 7,5% van de stemmen was gekelderd. Een woordvoerder van de provincie heeft inmiddels laten weten dat er inderdaad fouten zijn gemaakt. En de cijfers zijn gecorrigeerd. En het CDA staat nu op 19,3%. Dus van 31% naar 19,3%. Misschien niet de uitslag waar het CDA. Van gedroomd had, maar het is in elk geval iets minder erg en een stuk aannemelijker. De stemming van Nederland met Tessel en Prem Radakisjoen. Uh... Luisteraars, ik zal zo het overgeven aan Tessel om met de partijvoorzitter te praten. Maar Jan Maren is mijn held. Uh, uh, <lacht> voorzitter van de ja, Socialistische Partij. Maar... Ja, nee, maar om, om, dat moet een beetje objectief houden. Jan, kan jij de verkiezingsuitslag voor me duiden? Want in feite, als ik het goed zie, zijn er alleen maar verliezers vergeleken met de Tweede Kamerverkiezing van vorig jaar. En alleen D66 en de SP en Jan Nagel en zijn uh, recalcitrante partij, die zijn de enige winnaars. Zie ik dat goed? Ik, ik, ik, wat vooral opvalt vind ik ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen... is dat de PVV substantieel verliest. En alle andere partijen min of meer gelijk blijven. Dat is eentje plus, eentje min. Dus er is eigenlijk niet zoveel veranderd... ten opzichte van de vorige verkiezingen, de Tweede Kamerverkiezingen. Maar daar wordt het altijd mee vergeleken natuurlijk. Vergeleken met uh, de, de samenstelling van de Eerste Kamer... de Provinciale Statenverkiezingen van vier jaar geleden... is er natuurlijk wel behoorlijk geschoven. Zeker, ja. Het is moeilijk hè, om het uit te leggen aan, aan de kiezers. Dat er wordt gezegd, want dat, maakt het, dat zeiden we eerder ook al, het maakt het zo verwarrend. Alle partijleiders zeggen nu... Die vergelijken het natuurlijk met dat wat hen het best uitkomt. En iedereen roept dus, we hebben gewonnen. Dat is een duizelingwekkende hoeveelheid cijfers die niemand meer begrijpt. Nee, dan moet je het overzichtelijk houden. En daarom pakken we maar lekker de Tweede Kamerverkiezing. En dan neem je want... de laatste verkiezingen. Ik bedoel, dat was ook een landelijke verkiezing. Deze verkiezing had ook een duidelijk landelijke component. Hè, de Eerste Kamer. Het blijkt ook wel door de hogere opkomstpercentage... dat met name het landelijke element mensen naar de stembus heeft doen gaan. Hmm. Dus het is heel redelijk om het met de vorige verkiezingen van vorig jaar te vergelijken. Maar als je wil kun je het ook met vier jaar geleden vergelijken. Alles kan. Mevrouw Ploemen, voorzitter van de Partij van de Arbeid, ook hartelijk welkom. U ziet enorm te knikken bij alles wat de grote held van Prim uit ons vertelt. Ja, dat is altijd zo. het geval. Ik zeg erbij van Prim, hè. Ja. <laughs> um, je je de, de, um, maar uh, Jan Marijnis heeft natuurlijk gelijk. Um, dit waren verkiezingen die, om, uh, die echt landelijke verkiezingen zijn geworden. Natuurlijk is er in de provincies uh, door alle provinciale lijsttrekkers van alle partijen ook stevige debaties over wat er daar aan de orde was. Maar het waren landelijke verkiezingen. Uh, dan, en dan ben ik het met hem eens... dat het ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen in juni... er niet zoveel verschoven is. Uh, het goede nieuws is dat... Um, uh, wat betreft, uh, als je het vergelijkt met de Provinciale Statenverkiezingen... van vier jaar geleden... toen had de oppositie... He, want nu de oppositie is een meerderheid. Mm -hmm. En het ziet naar uit dat we die nu ook gaan uh, behouden. Dus naast het resultaat van de afzonderlijke partijen... Uh, moet je dat natuurlijk ook in de duiding van de uitslag uh, Laten we even, even voor de duidelijkheid zeggen, prima, dat we hier drie voorzitters van partijen hebben. Dat zijn bij toeval uh, drie oppositiepartijen... en ook nog uh, van linkse signatuur van GroenLinks, SP en Partij van de Arbeid. Dat wil niet zeggen dat we de rest niet gevraagd hebben. Hoor. De VVD maar... heeft gezegd uh, dat onze partijvoorzitter doet niet aan uh, pa uh, partijpolitieke pa uh, partijpolitie. uitlatingen Heel bijzonder. Maar... En het CDA heeft niet echt een leider, dus ja, dan houdt het een beetje op Maar wat ik leuk vind, en dat is uh, complimenten, uh, ere wie ere toekomt Dag rond van Bieter van het CDA Goedemorgen Goedemorgen, zou Goedemorgen. u voor de luisteraars die niet zulke inside-watchers zijn zoals ik willen vertellen wie u bent en wat u doet? Uh, ik ben maar een bescheiden Eerste Kamerlid van het CDA Afkomstig uit uh, de Liemers, en dat is een onderdeel van de Achterhoek in het Gelderse En hoe lang zit u al in de Eerste Kamer? Ik zit nu uh, ruim tien jaar in de Eerste Kamer dus u heeft het al, allemaal zien gebeuren, zien komen en zien gaan. Uh, uh, hoe voelt u zich na deze historische nederlag? Ja, met de, dezelfde gemengde gevoelens als uh, Lisbeth Spies, uh, onze waarnemende partijvoorzitter... Uh, gisteravond al verwoordde uh, voor radio en tv. Het is uh, dramatisch voor het CDA, onbeskenbaar... Uh, aan de andere kant uh, uh, is het niet slechter geworden dan uh, het al in juni was. Maar dat is maar een zeer schrale troost. Uh, zeker voor al die uh, provinciale lijsttrekkers en provinciale kandidaten. Die uh, ja, in zekere zin uh, toch ook weer uh, meelijden onder het feit dat deze campagne vooral zo'n nationale campagne geworden was. Maar daardoor hebt u wel een hogere uitslag uh, opkomst gekregen, meneer Van Bieten? De opkomst is inderdaad uh, opmerkelijk uh, hoog doordat het een uh, zon-nationale campagne geworden is. Maar we hebben als CDA daar in ieder geval niet van geprofiteerd. De okay. schaduwkant is dus voor het CDA juist dat het landelijk was. En dat heeft weer te maken met het feit dat er binnen de partij natuurlijk toch nog steeds een soort schisma is... als het gaat over het, uh, uh, het uh, uh, gedogen van het gedogen van de PVV. Uh, we kunnen vaststellen dat uh, de campagne uh, gevoerd is uiteindelijk ook met als inzet steun voor het kabinet... Ook door het CDA is dat uh, tot thema gemaakt. En dat thema heeft in ieder geval niet geleid tot uh, extra steun voor het CDA. Meneer Van Beten, ik krijg van Erik een mail en die zegt... ik, ik moet zeggen, de luisteraars van Radio 1 uh, ze hebben wel slimme oplossingen. De VVD en het CDA kunnen met steun van een oppositiepartij... hun punten verwezenlijken en door, of dankzij de oppositie... rare voorstellen van de PVV laten vallen als zijnde niet haalbaar. Volgens mij vinden VVD en het CDA dit helemaal niet zo'n slechte uitslag. Wat is uw reactie daarop, meneer Van Beten? Ik denk dat het inderdaad aan de ene kant het zo zal zijn dat in de Eerste Kamer een aantal zaken die voor ook voor VVD'ers niet echt acceptabel zijn, kunnen worden tegengehouden. Ik denk aan de andere kant dat bij veel onderwerpen het kabinet al zal proberen in de fase waarin zaken in de Tweede Kamer aan de orde zijn te proberen afspraken te maken. Laat ik een voorbeeld geven. Als het gaat om bijvoorbeeld het, het onderwijspunt, passend onderwijs, bezuiniging op onderwijs, dan denk ik dat het kabinet al zal gaan proberen om in de Tweede Kamer steun te krijgen van enkele kleine fracties met het doel dat die kleinere fracties ook in de Eerste Kamer dan vervolgens die steun zullen gaan leveren. Met andere woorden, de gedachte dat de Eerste Kamer zoveel uh, belangrijkere rol zal gaan spelen... Dan, uh, dan tot dusver het geval was, die gedachte ja, die, mevrouw... vind ik onjuist. Oké, okay, er komt iemand de bus lopen, meneer Van der Ven. Leest u vraag maar zelf op. Nou, ik vroeg me af, hoeveel senatoren heeft u nodig... om een van de 75 uh, zetels in de Senaat uh, aan te treffen? Dus hoeveel senatoren heeft u voor één zetel nodig? Hoeveel stemmen bedoelt o, u? Ik bedoelt uh, provinciaal statusleden. Er zit per zetel één senator. Ja. Dus hoeveel senatoren heeft u nodig om één zetel te vinden? Ik heb er één nodig. Uh, als u op een kandidatenlijst staat... Ik, uh, ik snap het ook niet hoor, meneer Van Bieten, van, maar ja, van, dit van, is... Van de, nee. toelichten. Kijk, u, u gaat zetels verdelen. Nee, de provinciaal die de, gaan de zetels verdelen. De, gaat... nee, de provinciale staten die gaan stemmen op mensen die kandidaat zijn. En dan krijgen 75 Eerste kamerzetels. Ja, en per fractie heb je dus een x-aantal zetels. Ja. ja. Nou, en als u dan uh, bijvoorbeeld zeven zetels voor de PVV zet... Ja. Dan heb ik nog steeds één zetel nodig. Oh ja, dit is grappig bedoeld. Oké, okay, Peter, dankjewel. Ik snap, ik snap er niet wat... Zal, Jawel, uh, als je Brinkmans zet, de utiliteitsbouw... Oké, okay, nee, Peter, dit, dit, dit slaat echt nergens op. Dankjewel, elk geval dat je kwam. We hebben nog meneer Zimmerman al de hele tijd hangen. Meneer Zimmerman, goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Goedemorgen. Kijk, uh, ik, ik wil reageren op wat u zegt net over de Christenpartij, zeg maar. Dat waarom wat waarom, uh, zo minder met hun, zeg maar? Kijk, het uh, reden is, denk ik persoonlijk, want ik, uh, ik zit in een hele genootschapkerk uh, en uh, wij praten vaak over politiek en zo. En uh, wat ik, wat ik uh, eruit haal is van... Uh, kijk, uh, ze zeggen van uh, de politiek, de christenpartij... Ze noemen ze zelf christen. En in de Bijbel staat als je christen zegt dat je bent... Dan ben je een volgeling van Jezus. En dat doen ze niet. Want uh, ze, ze zijn bang om uh, dingen te gaan zeggen tegen de volg. Van nou, dit, dit kan niet en dit kan niet. Zo moet het en zo moet het. Oké, okay, dus u ja, bent teleurgesteld in de christelijke partijen... Dat ze niet bijbelvast genoeg zijn. Juist, ja. Dat, okay. is, dat is het. En dat ben ik ook. Uh, daarin en daarom ik zeg van... Ja, oké, okay, okay. ik blijf maar gewoon Jezus volgen. Meneer Van der Beteren... Meneer van, der meneer van der Beter, het is dus laag. niet alleen uh, het, het gedogen van het gedogen door de PVV, maar het is ook uh, het teleurgesteld zijn in de christelijke politiek in zijn algemeenheid, volgens deze meneer, waardoor het CDA uh, verliest. De meneer heeft in zoverre een punt dat het CDA meneer natuurlijk ook Beter al stil, in juni Unie heeft ja, verloren, los van de oh. vraag. Of het CDA goed, nou, dan deed. laten we deze vraag heel voor wat het is. En dan gaan we naar onze partijvoorzitters hier in de bus. Lilian Ploemen van de Partij van de Arbeid. Jan Marijnissen van de SP. En Henk Nijl van GroenLinks. Hadden we net al eventjes voor het nieuws gehoord. Uit welke provincie komt u? Overijssel. Overijssel. Ik ga niet vragen wat u gestemd heeft. Hoewel dat tegenwoordig ook niet meer zeker is. He? Partijleiders roepen op om op andere partijen te stemmen. Maar goed. Um, Waar hadden we het? Nee, ik ben even de draad kwijt jongens. Waar hadden we het net over? Ja, nee, nee, waar, ik het, ik, weet het, nee, waar ik het over wilde hebben. Nee, niet over Rijssel. Ik wilde het hebben over de vraag of het u gestoord heeft... of of het de partij juist goed heeft gedaan... dat er zo'n ontzettend landelijk sausje over deze verkiezingen hing. Dat het nauwelijks meer ging om bijvoorbeeld in uw provincie... uitbreiding van een vliegveld, van vliegveld Twente... maar dat het er eigenlijk gewoon om ging... gaat dit kabinet verder of niet? Ja, nou ja, of dat van invloed geweest is op de uitslag, dat weet ik niet. Uh, althans ik vroeg niet, of het u niet... gestoord heeft dat het zo weinig ja. provinciaal was. Nou, gestoord niet. Ik bedoel, je kon het van ver af zien aankomen dat dit zou gebeuren. En het is nou eenmaal zo dat als je in deze situatie zit waarin we zitten met een minderheidskabinet... dat dan de Eerste Kamer gewoon een ongelooflijk belangrijke verkiezing is geworden. En ja, daar kan je aan storen, maar dat, dat helpt natuurlijk niet. Het, ik, ik heb wel gemerkt dat veel mensen in de provincie zich er wel aan gestoord hebben. En dat die, ook partijleden van u die daar campagne ja. moesten voeren. En, en he, over dingen die heel dicht bij de mensen staan, hun omgeving, ja. de inrichting van hun landschap. Ja. En dat ze dat maar niet over het voetlicht kregen, dat het, dat ook van belang is. Ja, alhoewel ook daar het begrip was dat het uh, zo loopt zoals het loopt. Maar er was wel hier en daar wat lichte irritatie. Zo van, nou ja, kunnen we kunnen het ook een keer over de provincie hebben, dat... Uh, je zag het ook bij debatten op Twitter veel voor voorbij komen dat mensen zeiden, kunnen we nou eindelijk eens over provinciale thema's hebben. Is het zo, meneer Marijnissen, wat meneer Van der Beten, die uh, er niet meer is... zei, dat het eigenlijk wel meevalt dat de Eerste Kamer nu ineens... zoveel belangrijker is geworden. Dit kabinet heeft in de Tweede Kamer al geen meerderheid. Daar moeten ze al zoeken. En datzelfde geldt natuurlijk dus gewoon precies hetzelfde voor de Eerste Kamer. Zeker omdat misschien uw partij, de SP, en mevrouw Ploemen, blijkbaar uw partij ook, al gezegd heeft... we gaan natuurlijk niet echt destructief te werk. We gaan in principe constructief meewerken. Dus is het wel zo belangrijk, eigenlijk? Nou ja, de Eerste Kamer is natuurlijk... Een college van staat met macht, de Eerste Kamer kan wetten, afstemmen. Uh, ze kunnen een, een minister ter verantwoording roepen. Er zijn allerlei mogelijkheden voor de Eerste Kamer om zich te manifesteren. Dus in die zin is het een belangrijk instituut. Ja, maar dat is in zijn algemeenheid uh, maar, maar nu uitgerekend deze verkiezingen. Ja, dat maar nee, je hebt voorkomen gelijk. Het feit dat er daar nu ook geen meerderheid is... Uh, hoewel, is, is nou alles 100% zeker? Nee ik hoor, nee, nee, nee, nog nee, niet, nee. nee, nog niet. <laughs> dus we zijn al 12 nee, uur aan het ja. speculeren. Maar je maar, weet het bij benadering. Bij benadering. Maar goed, het ja. gaat om één zeteltje nog maar. Ja, ja, goed, maar ik heb het gisteravond ook al gerelativeerd. Kijk, de soep wordt echt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Uh, Jan Nagel heeft ook al aangegeven dat hij best bereid is... om het kabinet aan de meerderheid te helpen. De SGP zal dat ook wel willen doen. Uh, misschien GroenLinks wel op een aantal punten. Met, met, met koenus hebben we dat gezien. Uh, dus, SP, misschien, ja, wel. misschien ook wel als ze we met goede voorstellen komen. Ik acht de kans daarop niet zo erg groot. Maar... De kans op goede voorstellen of dat u meegaat met bepaalde voorstellen? Uh, het eerste. Ja, het het eerste. Die kans... voorstellen. En als ze met goede voorstellen komen... Is, maar dat, goed, dat is altijd onze lijn geweest... dan steunen wij een kabinet van welke signatuur dan ook. Okay, dat is... En dat is denk ik de, de opstelling die de meeste partijen hebben. Dus als Rutte slim is... dan anticipeert hij op de politieke situatie... in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. En dan kan hij met zijn um, souplesse... want die heeft hij, onmiskenbaar. U vindt wel reikom, dat hij het goed doet? Nou, ik vind dat hij in zaken kundus, uh, als je even redeneert vanuit het belang van het kabinet om daar toch per se aanwezig te willen zijn met uh, een missie, dan vind ik dat hij dat heel handig heeft aangepakt, ja, dat is niet te ontkennen. Ja. Mevrouw Ploemen, uh, Cohen zei al, hè, we gaan natuurlijk inderdaad niet, ik noem het maar even destructief te werk, we zullen het uh, dus moeilijk krijgen, maar niet a priori omdat we het kabinet weg willen. Nee, ze zullen dat het moeilijk zei. krijgen en um, dat hebben ze natuurlijk aan zichzelf te danken. Um, want um, dat zag je natuurlijk de afgelopen weken. De, de, de voorstellen waar ze nu mee komen, uh, vinden wij geen goede voorstellen. Um, en nou ja, ze hebben wat dat betreft ook niet de wind in de rug gekregen van de kiezer. Hè? De witte broodweken van dit kabinet zijn gewoon nu echt over. Um, kijk wat, um, uh, en in die zin sluit ik aan bij wat Jan Marijnse zegt... Um, uh, de souplesse uh, die Rutte heeft, zal hij meer dan hij ooit had kunnen, van tevoren had kunnen bedenken nodig hebben. Want hij zal in de Tweede Kamer uh, ervoor moeten zorgen dat hij een meerderheid krijgt. Waarbij natuurlijk niet vanzelfsprekend de gedoogpartners alle voorstellen van het kabinet zal steunen. Dus hij zal naar andere meerderheden moeten zoeken. Uh, en tegelijkertijd moet hij dan daarmee, daarin ook al meteen rekening houden met de posities van de partijen in, uh, in de Eerste Kamer. Dus dat betekent dat hij nou ja, op, op verschillende eh, borden, politieke borden zal moeten schaken. En wij zullen alle voorstellen inderdaad op hun meritus beoordelen. Goed. Ron Lodewijks aan de telefoon. Hallo, meneer Lodewijks. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het eens? Nou ja, het gaat over de, de situatie in Brabant. Um, uh, daar is toch... Um, het CDA, eh, sinds is was het CDA daar de grootste partij. En die is uh, uh, die posities verloren gegaan. En dat is een grote klap uh, voor het CDA. Uh, uh, en de VVD is uh, zonder overigens veel te winnen nu de grootste partij in, in Brabant uh, geworden. En gaat dus nu ook uh, mm -hmm. de leiding nemen in de formatie van een nieuw college van gedeputeerde staat. En hoe, is het? en hoe heeft de PVV het gedaan? De PVV heeft het uh, uh, uh, vrij redelijk gedaan, maar toch minder dan verwacht. Acht zetels uh, mm -hmm. gehaald in de, in de Staten. En, um ja, nou ja, uh, en het is, uh, het, is de, het is de vraag uh, of uh, de PVV een rol gaat spelen in uh, de vorming uh, van een nieuw provinciebestuur. Uh, toen, uh, uh, uh, toen Prem en ik in Brabant waren met de bus, uh, ging het eigenlijk voornamelijk over megastallen wel of niet. Dat was natuurlijk landelijk ook een echt een, een onderwerp, maar het speelde enorm in Brabant. Heeft u het ja. idee, voor zover u dat kunt overzien, dat dat echt heeft meegespeeld in de manier waarop er gestemd is in Brabant? Of ging het, nee. om, het uh, om het kabinet? Nee, het, ging, het is voornamelijk toch landelijk gestemd. Uh, uh, toch to, to, uh, 60, 70 procent uh, van de mensen, uh, ik denk zelfs meer, heeft, uh, heeft landelijk gestemd. En er is een bepaald percentage dat, dat provinciaal heeft gestemd. En daar bijvoorbeeld GroenLinks, en dat is wel interessant, mm -hmm. uh, die heeft daarvan geprofiteerd. Uh, en heeft dus een, uh, in tegenstelling tot de landelijke tendens hier in Brabant, het Zegel gewonnen. En dat zou best eens het een gevolg kunnen zijn van de, de, de discussie over de megastolen. Uh, ja, maar, toch wel, uh, oké. Okay. Uh, ja. Zometeen, meteen. mag je daarop reageren. Ron Loodwijk van het Brabants Dagblad, hartelijk bedankt. Uh, een uh, uh, een statenlid uit Gelderland, hier nog bij ons... Uh, uit Utrecht, sorry, hier nog bij ons in de bus. Mag zo meteen reageren naar het nieuws. Dan komen ook de drie partijvoorzitters die hier bij ons te gast zijn... verder aan het woord. Maar we gaan eerst luisteren naar de hoofdpunten van het wereldnieuws. En die worden gelezen door Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De politie blijkt getuige te zijn geweest van de moord op crimineel Stanley Hillis in Amsterdam. Twee rechercheurs lagen vorige week maandag verscholen in een aanhangwagen. Ze wisten dat er een ontmoeting zou zijn tussen Hillis en een andere crimineel. Hillis werd even later met kogels doorzeefd. De twee rechercheurs werden verrast door die liquidatie. En het lukte de politie daarna niet om de dader of daders te pakken. In het noordoosten van Libië wordt opnieuw slag geleverd tussen opstandelingen en militairen van Gaddafi. Bij luchtaanval is het vliegveld bij de havenstad Brega gebombardeerd en werden de opstandelingen in Ashdabia onder vuur genomen. Gisteren werd de hele dag fel gevochten bij Brega. En in Tilburg onderzoekt de politie de dood van een mogelijke winkeldief. De man werd gisteren opgepakt door twee beveiligers van het NS-station... omdat hij een blikje bier zou hebben gestolen. Daarop werd hij onwel en overleed hij. Nu blijkt dat een van de beveiligers, de Tilburger, stevig heeft vastgepakt... in afwachting van de politie. De beveiliger is aangehouden. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB, ah, Verkeersinformatie het zit niet mee op de wegen rond Eindhoven. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht loopt het vast tussen Valken Valkenswaard en Marhezen, 5 kilometer. Ze zijn daar bezig met het schoonmaken van de rijbaan na een ongeluk met een aantal vrachtwagens vanmorgen. Het duurt lang, voorlopig is bij Marhezen de rechte rijstrook dicht. Dit is radio 1: De stemming van Nederland.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 Luisteraar, we hebben nog 27 minuten voordat we klaar zijn. Oh, Tess, ik ga je missen, want ik heb net zeven dagen lang zo Erg, intensief hè? met je opgetrokken. En ineens moet ik je gaan missen. Als het kabinet valt, hebben we wel weer heel snel verkiezingen. Gaan we weer met de bus uh, het land in. Alleen daarom al zou je het moeten willen. Ja, Jan Marijn is een, uh, voorzitter van de Socialistische Partij. Ik stond net buiten met Robert Leenheers van de Vara. Die is een gepokt en En Toen zeiden we, wat is het lekker om die man zijn stem weer te horen. En die bij kijkt met de afstand. Toen zei hij de ideale senator. Waarom gaat u niet op de lijst dan voor de Eerste Kamer? Uh, nee, die vraag is me wel eerlijk gesteld. Ik stond niet op de lijst, ik sta niet op de lijst... dus ik kom ook niet in de Eerste Kamer en dat is uh, prima. Nee, maar uw rol als senator... wat iemand die het allemaal gezien heeft, dat kan duiden... een beetje ja, toleranter is, niet meer zo, hè? <lacht> het, het, het, is, het is wel op het leven geschreven. Milde hij, hij, hij, hij wordt een dagje ouder, bedoel je? Ja, ja, ja, ja. ja. Nee, die, ben je wel eens geweest in de Eerste Kamer? Ja. Heb je dat wel eens rondgekeken, daar, hoe dat, dat eraan toe gaat? En... Je voelt je meteen, oud Ja, <laughs> nou, je zegt het. Dus nee, het is geen omgeving die mij echt aanspreekt. En wat wordt uw rol dan in de politiek de komende vier jaar? Alleen nog partijvoorzitter? Ja, van nou ja, daar heb je handen vol aan hoor. Dat kunnen de collega's hier naast mij uh, bevestigen. Dat is zeker in campagnetijd en ook daarna wel. Want we komen nu over onderhandelingen natuurlijk voor de Colleges van Gedeputeerde Staten. Ja, ja laten we niet vergeten dat het daarom heeft... natuurlijk allemaal ging. Ja. Zullen we heel even naar Friesland gaan? Naar Andries Bakker van Omroep Friesland. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we eens eventjes ons over Friesland buigen. Prim en ik zijn daar geweest. We waren in Langweer. Prim? Waar ik mijn kop kaal schoor. Nou ja, je kop heb kaal geschoren. <laughs> uh, het ging daar voornamelijk de, de, de, ging het over de leegloop van het platteland en de gemeentelijke herindeling. Heeft het denk je een rol gespeeld bij hoe de mensen in Friesland zijn gaan stemmen of ging het ook daar voornamelijk over landelijke zaken? Ik denk dat het ook hier vooral over landelijke zaken ging. Ed Nijpels, de oud-commissaris van de Koningin, heeft ook gezegd... ook in Friesland heeft Den Haag deze verkiezing gekaapt. Ook in debatten ging het zo nu en dan wel over die thema's die jullie net noemden. De herindeling van gemeenten en ook de krimp op het platteland. Maar uiteindelijk de Eerste Kamer en de meerderheid van de coalitiepartijen daarin... Ja, stond ook hier centraal. Ja, en wat is het meest opvallende aan de uitslag in Friesland? Volgens jou althans? Nou, Aardverschuivingen geweest? Uh, aardverschuiving in die zin dat het CDA uh, voor het eerst sinds 1987 niet meer de grootste partij is. Dat uh, is weer de Partij van de Arbeid. Verrassend, uh, vier jaar geleden kon de Partij van de Arbeid als enige in Nederland uh, het een beetje beperkt houden de schade. Door een uh, charismatische lijsttrekker, Anita Andriesen destijds. Uh, die is in de afgelopen periode overleden. Er is een nieuwe lijsttrekker gekomen, Hans Konst. Iets minder charismatisch, maar die heeft in de laatste dagen voor de verkiezing toch heel veel uh, one-liners die aanspraken ertussen door uh, gegooid om het zo te zeggen en uh, ja uh, ze hebben met elf zetels maar één verloren en mogen dus ook de leiding nemen in uh, de formatie en opvallend verder is dat uh, de PVV ...toch duidelijk minder scoort in deze provinciale verkiezingen... ...dan bijvoorbeeld ook bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. Toen scoorden ze nog meer dan 11 van de stemmen, nu nog maar 8,4. En daarmee zijn ze met de SP pas de vijfde partij in Friesland. Dat houdt in dat ze eigenlijk een marginaal rol in de oppositie zullen spelen. Oké. Okay. Andries Bakker vanuit Friesland, hartelijk bedankt. Ik wilde even naar Henk Nijhoff, hij is partijvoorzitter van GroenLinks in Overijssel. Hè? Laten, we, nee, laten we eerst even luisteren naar een, een, een partijgenoot van u in Overijssel. Um, Daphne 13, hallo. Hoi. Lijsttrekker van GroenLinks in Overijssel. Hoe is het, hoe is het voorlopig gisteravond? Leef je nog? Ja ik leef nog, nou ik moet zeggen als ik niet in de uitzending was geweest nu, dan had ik, geloof ik het nog in red gelegen. Een Veel duidelijker antwoord krijg je niet vaak. Beutse stilte. Daphne, ben je er nog? Ja ik ben er nog, alleen nee. je hoort mij blijkbaar Je niet. bent er wel? Ja. Maar misschien ben je ben je stem er. kwijt? Oké, okay, fijn. Ja. Ik zal niet opnieuw vragen, leef je nog, want het leidt tot, tot, tot verschrikkelijke zaken. Hoe is het verlopen gisteren? Uh, het is van GroenLinks heel goed verlopen. We hebben in stad en platteland uh, gewonnen. Uh, dus ja. wij zijn heel blij. Uh, het is alleen nog niet duidelijk of uh, de rest Zetel ook bij ons terechtkomt. Dus Jullie hadden een lijstverbinding met de Partij van de Arbeid, hè? Ja, klopt. Ja, ja dus uh, en, en samen, als je ons optelt, dan zijn we ook groter dan het CDA. Dus je kunt je ook even afvragen wie er straks de leiding moet nemen bij de coalitieonderhandelingen. Mhm. Mm en is het de uitbreiding van Vliegveld Twente, waar het voor een aantal mensen in Overijssel althans enorm om ging, heeft dat meegespeeld, denk je? Zijn er veel mensen, veel stemmers geweest op GroenLinks die dat hebben genomen als uitgangspunt? Ik denk dat die er zeker geweest zijn in Twente. Uh, ik weet ook dat het buiten Twente minder leeft en dat er ook gewoon veel andere grote issues zijn in de provincie. Maar als je kijkt naar Hengelo, naar Enschede, daar heeft GroenLinks gewonnen... Uh, nou, en het CDA heeft daar uh, tamelijk ingeboet, kan ik je zeggen. Okay, dat is, dat een is een van de partijen de die tient, daar een he? grote rol in heeft gespeeld. Ja. Oké, okay, Daphne 13. Nou, ga ervan genieten en, en begin uh, uh, mee te onderhandelen, zou ik denken. Ja. Worden, jullie, worden jullie uitgenodigd, denk je? Nou, ik vind dat we initiatief moeten nemen samen met het PvdA. Uh, CDA is de grootste verliezer, maar hebben wel het grootste aantal stemmen nog gehouden. Maar als je PVDA en GroenLinks samen optelt uh, met onze lijstverbinding, dan zijn wij de grootste partij geworden. Oké, okay. succes daarmee. Dankjewel. We gaan nu weer verder hier met uh, jouw voorzitter, Henk Nijhoff van GroenLinks. Ik <coughs> heb uh, drie partijvoorzitters hier: Jan Marijnus van de SP, Lilian Bloemen van de Partij van de Arbeid. Uh, de, de politieke partijen zijn niet erg hot, hè, zijn niet erg in. Men wordt niet makkelijk meer lid. Uh, ze leiden een beetje een, ik wil niet zeggen, kommervol bestaan. Maar het gaat allemaal niet zo best. En je zou denken dat juist verkiezingen die niet landelijk zijn, maar wat dichter bij de mensen staan, de regionale, lokale verkiezingen, dat dat een, een, een goed moment is voor partijen om de mensen weer een beetje warm te laten lopen voor de politiek, lukt niet bij deze provinciale statenverkiezingen. Het gaat weer alleen maar om het land. Hoe komt dat toch? Waarom kan een partij, in dit geval een partij als GroenLinks, uh, toch niet deze verkiezingen gebruiken om de mensen er wat meer bij te betrekken? Nou, ja, laat ik beginnen met te zeggen dat je de vraag aan de verkeerde stelt, want oh, goed, zo, dan euh, als er nou één partij, naar... nou partij is waar uh, we ongelooflijk veel nieuwe leden hebben mogen verwelkomen in de afgelopen jaar, dan is het GroenLinks wel geweest. We hebben een enorme groei doorgemaakt uh, en daar zijn we ook heel erg trots op. Um, maar wat je ook ziet aan de andere kant is dat de provincie gewoon weinig tot de verbeelding spreekt van mensen. Het zijn weinig issues die mensen direct raken omdat het vaak om grote uh, infrastructurele zaken gaat of om, om ruimtelijke ordening gaat. Je en... zou toch zeggen dat dat mensen juist raakt? Dat hebben wij ja, in de provincie dat, ook wel. Dat is ook, dat is ook zo. Mariette Penhaerts uit Utrecht, ook groenlinks. Ja. Dat Ik heb mijn eigen partij voor het tegen. Doe maar, lekker. Wacht even, ik geloof dat er iets mis is met je microfoon. Doe hem eens iets dichter bij je mond. deze manier. Nee. Okay. Dankjewel, nu is het beter. Zal ik even opnieuw beginnen? Ja, het was een reactie op mijn eigen partijvoorzitter Henk. Die zei van ja, het zijn de onderwerpen die mensen niet raken. Terwijl... Ik ben het daar niet mee eens, omdat het als het gaat om bereikbaarheid... het gaat om natuur, hè, het wel of niet uh, nieuwe natuur in provincies. Maar ook als het gaat om de jeugdzorg, hè, die naar gemeentes toe moet. Hoe doe je dat? Cultuur. Hè, blijft het bij alleen maar natuur of uh, bij monumentenzorg of bij andere... Om, dat zijn allemaal onderwerpen waar mensen dagelijks mee te maken hebben. In dat opzicht is het ook jammer dat het niet zo leeft bij mensen. Ja, Dat, dat zei ik dus ook, hè, het leeft niet zo bij mensen. Het raakt nee, maar, mensen maar wat wel. Wat ik bedoel ik is, is gekreis. het juist niet aan de partijen om ervoor te zorgen... want het leeft niet bij de mensen om het te laten leven. Om precies zoals uh, uw partijgenote nu zegt... duidelijk te maken dat er heel veel zaken zijn waar de provincie over gaat, die je heel direct raken. Het is een prachtige taak voor een politieke partij... om dat nou eens even goed voor het vo verplicht te brengen. Ja, maar goed, dat doen we natuurlijk ook wel. En, en uh, je ziet ook gewoon dat bij lokale verkiezingen... bij gemeenteraadsverkiezingen, waar het mensen nog meer raakt... dat dat ook uh, absoluut wel lukt. Uh, alleen bij de provincie hebben veel mensen toch het gevoel... dat het weer iets verder van je afstaat. En daarvan had zei net terecht. De luchthaven Twente speelt in Oldenzaal, Hengelo, Enschede... omdat de luchthaven daar midden in dat gebied ligt. Uh, maar in de rest van Overijssel leeft dat thema nauwelijks of niet? Uh, en dat zie je gewoon bij heel veel thema's. Uh, de megastallen leven vooral in die gebieden... Uh, waar het, me het mensen direct raakt. Maar het was ook een landelijk punt. En het was ook een landelijk punt. Lilian ja. Ploemen van de Partij van de Arbeid. Hoe doe je het als partij? Hoe betrek je de mensen ook bij dit soort verkiezingen... die echt heel vrij direct met hen zelf te maken hebben... zonder dat ze daar erg in hebben? Het goede nieuws is natuurlijk dat de opkomst vrij goed is. Dankzij uh, voor... de landelijke politiek. Uh, dankzij de landelijke politiek. Maar goed, dat versterkt natuurlijk wel... Uh, als partijvoorzitter vind ik het echt... Uh, ook wel mijn, mijn opdracht om uh, te zorgen... dat mensen gewoon naar de stembus gaan. Kijk, um, die provinciepolitiek, uh, die raakt mensen wel. Uh, maar mensen, um, laat ik het zo zeggen, provinciale politici uh, zijn... vind ik vaak te weinig gepolitiseerd en te bestuurlijk. Uh, en dat betekent dat grote vraagstukken als infrastructurele projecten... alleen het woord al, daar wordt een gewoon mens niet warm mm. of koud uh, van. Dus ik vind dat alle provinciale politici van alle partijen... Um, Laten we zeggen, meer gewoon mensentaal moeten gaan spreken. Doet u daar en ook wat aan binnen uw partij? Uh, ik geef het goede voorbeeld om te beginnen. Um, en uh, ik spreek ons. Nee, ik spreek natuurlijk partijgenoten daar wel op aan. Nee. Uh, kijk, um, als je bijvoorbeeld aan een, uh, een politicus, ook van de Partij van de Arbeid, vraagt: wat heb je nou de afgelopen jaren bereikt? Tegenin dat hij iets zegt als: Nou, het projectplan van het derde kwadrant is in de zevende fase. Precies, en dat is ja. eerder dan we hadden gedacht. En wat hij ja. bedoeld is: We hebben een nieuw fietspad aangelegd. Maar ik dacht niets. Mag ik, mag ik maar, maar dat is een karikatuur van een statenlid wat nu geschetst wordt. Dat wil ik toch wel even aan, En ik vind zelfs: Kijk, door, door iedere keer maar te focussen op landelijk, wat je nu krijgt, is dat er gezegd is door VVD en, uh, en CDA: uh, Maakt niet uit wie je stemt als je maar op ons stemt. Daardoor wordt de indruk gewekt dat die partijen bijna onderling uitwisselbaar zijn. Dat is beslist niet het geval. Zeker provinciaal niet. Zit er heel veel verschil tussen CDA en VVD. Ik noem de golfbaan, hè. CDA's houden er niet zo van. De VVD's liggen er liefst nog een paar extra aan. Want de golfbaan is ook natuur, om maar eentje te noemen. De jeugdzorg, de VVD wil het direct naar de gemeente, gaat geen cent mee. Terwijl het CDA daar hele andere uh, gevoelens over heeft. Het rentmeesterschap van het CDA geeft een andere uh, houding ten opzichte okay, van... Oké, maar dit de was iets wat de nee, laatst... premier Rutte heeft gezegd... en die heeft het zo landelijk gemaakt. Er, ja, oh, maar ik wil er één nog kan... toevoegen testen. Want... vooruit... Sorry, um, wat je nu krijgt is dat, men gaat daar natuurlijk lekker op Wel, als je een informateur in zou schakelen nu bij provincies... je tot hele andere samenstellingen zou kunnen komen, van, van coalities. Hè. Dan zou voor een PvdA, voor een SP, voor een GroenLinks... er veel meer kansen liggen. Want wat je nu ziet is een soort stigma van... wij horen bij elkaar en wij gaan samen wel eens kijken wie er bij ons past. Terwijl als je echt programmatisch kijkt naar die partijen... zou het er heel anders uit kunnen zien in de provincie. Ik en dat ik vindt nou zo jammer van de landelijke opmerkingen. Mag ik daar okay. aansluiten? Want ja, ik en zie en ook thijf? in heel veel provincies zie je dat inderdaad de, de drie grote partijen... de drie traditionele grote partijen, de college de afgelopen tijd hebben gevormd. En dat sluit ook aan bij wat Lilian Ploemen zegt. Daardoor zijn ze ook veel minder gepolitiseerd. Die me meerderheden zijn daardoor in provinciale staten zo groot... dat er voor andere partijen uh, bijna geen doorkomen aan is. Ik u heeft al 30 jaar hetzelfde bestuur. Ja, dus ik, ik denk echt dat, daar, uh, dat deze verkiezingen ook de kans bieden... om dat de politieke middenbestuur wat meer te politiseren. Jan, Jan Marenes, vorige verkiezingen ja, <laughs> hebben jullie heel erg veel zetels gewonnen... maar zijn nergens in de provincie in het bestuur gegaan. Nou, schandalig is dat gegaan. Dus te kloppen wat hier gezegd wordt. Uh, we zijn er buiten gehouden, bedoel je bewust? Ja, in Brabant, Groningen en Limburg werden wij de tweede partij. Dat was een gigantische doorbraak, echt een grote winnaar, tweede partij. Uh, wij waren er klaar voor programmatisch, we hadden de mensen, uh, onderhandelingsteams uh, samengesteld. Wij hadden de focus op die drie provincies. Dat zou voor ons een enorme stap vooruit zijn wanneer we ook, eh, ook nu in het provinciaal bestuur zouden toetreden. Nou, in Groningen werd gezegd: uh, daar hadden de grote partijen al voor de verkiezing afgesproken. Indien het mogelijk is, gaan wij gewoon door. In Brabant, idem dito. Daar zei uh, het CDA: ja, het kon wel, maar dan moesten wij eerst het met de VVD eens worden. <laughs> dus toen werd het spelen, apart hokje gezet, samen met de VVD. En dan moesten ze samen gaan praten over of Essent wel verkocht mocht worden, ja of nee. Nou, daar waren wij natuurlijk tegen, zij waren daarvoor. Dus dat was onmiddellijk een breekpunt. Nou, in Limburg is het soortgelijks. Dus ja. Het is, uh... Maar wat moet je als partij, want u bent nu partijvoorzitter, wat kan je als partij, als SP doen om, om, om uh, die landelijke macht te doorbreken en de mensen duidelijk te maken dat niet alleen de gemeente, maar vervolgens ook de provincie echt van belang is en niet om ja, niet er in je, het kabinet zit maar daadwerkelijk? Of is het waar wat mevrouw Bloemen zegt? Het zijn bestuurlijke, niet tastbare mensen. Ik heb anderhalf jaar in provinciale staten gezeten en ik ben er gillend weggelopen. Ik zeg het maar gewoon eerlijk. Er zijn wel er heel veel. Er zijn veel fora in de Nederlandse abstract, politiek waar u niks is... van moet hebben. Hè? Eerst ja. Ja, niet. De staat ja. staten niet? Ja, nee, daarom was ik ook redelijk succesvol. Uh, in, in <lacht> is ik wist het te, te vermijden waar, het, waar je niet moet zijn. Mevrouw Ploemen. Uh, maar, nee, maar, nee, ik, nee, ik, ik wil, ik wil ja. het even afmaken. Want ik, ik snap Precies. wel, je vraagt steeds: van waarom is die provincie niet populairder? Maar er zijn een aantal dingen die zijn een gegevenheden in het leven. Mm. En de provincie is gewoon niet constant in het nieuws. is vrijwel nooit voor pagina. Uh, uitzonderingen daar gelaten. Er zijn natuurlijk zo echt van, van die hot items. Bijvoorbeeld in Overijssel, dat vliegveld. Hè. Ik bedoel, dat is wel die megastallen. Maar dat is echt incidenteel. Dus het is echt in de volgorde van, van, van betrokkenheid... ...is de landelijke politiek altijd één. De gemeenteraad twee en de provincie drie. En Europa vier. Dat, dat verander je niet. Ik heb een beller. Goedemorgen, zegt u het maar. Goedemorgen. Ik heb mij afgevraagd in de afgelopen weken... ...waarom er uh, zo ontzettend veel waarde gehecht wordt aan de... Uh... Functie van de Eerste Kamer. Ik heb vroeger, dat is 30 jaar geleden, geleerd op de uh, school. Uh, de Eerste Kamer is een chambre de réflexion. Dus alleen maar bekijken. Eigenlijk moet je zeggen, een soort hoge raad... Van de politiek bekijken of de regels goed gevolgd, uh, gevolgd zijn en zo doen we komen tot wetgeving. Nou zal ik u even helpen, want ik heb me vanochtend ook geërgerd... Uh, dat er wat foute informatie was. De eerste kamer is wel degelijk een politieke kamer. Je kan het woord novelle, dus als er een wet wordt ingediend, kan de eerste kamer zetten, zeggen veranderen. Dat heet in de tweede kamer een motie, in de eerste kamer heet het deftig een novelle. Dan kan een wetswijziging ja. nog doorvinden. Dus het is altijd de politieke kamer geweest, alleen een beetje meer op. Afstand met mensen die niet dagelijks het applaus moeten hebben van de massa. Zeg ik het goed zo, mevrouw Ploem? En ik kijk naar de partijvoorzitter. Ik had het zelf niet weten, Oké, okay, dank u wel. Dus het is altijd zo geweest, het is wel politiek, maar met een reflectie zoals Jan Marenissen nu hier politiek bedrijft, maar een beetje op afstand, wat losjes uit de pols. Ja, precies. En dan wordt het toch een veel te zwaar gewicht aangelegd. A, er heeft het maar erger dat het zo landelijk betrokken is, ook al heeft Mark Rutte dat misschien aangekaart om dat uh, tot een landelijk item te maken uh, de verkiezing. Het gaat om de provincies. Nou, dat heb je niet gehoord. Dat hoor je gelukkig nu vanmorgen wel heel veel. Nou, we hebben de uh, afgelopen de, zeven dagen. Ja, gedaan, wel. Nee, hoor. dat nee, natuurlijk. Je bent de, de provincies in geweest. Maar algemeen gezien is er natuurlijk veel te weinig aandacht geweest voor die provincies. Is het veel meer gemaakt tot een inzet van hou de Tweede Kamer in stand en hou dit kabinet in stand. Terwijl de Eerste Kamer daarbij volgens mij in zijn capaciteit en in zijn functioneren volledig overschat is. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Oké, okay, hartstikke bedankt voor het delen. Liliane Ploemen. jullie zijn nu in de Eerste Kamer. Je bent partijvoorzitter. Geef je dan ook instructies aan die Eerste Kamerleden? Het, het, de Eerste Kamerleden zijn tamelijk autonome mensen... Um, de eerste Kamerfracties zijn ook niet gebonden aan de regeerakkoorden. Um, maar we gaan natuurlijk wel uh, met elkaar overleggen... hoe we het best uh, constructief oppositie kunnen voeren. Um, en, um, en laten we zo zeggen, partijvoorzitters um, geven geen instructies... Um, maar die, uh, die overleggen inderdaad... Um, en ik, ik denk dat het um, de komende maanden heel erg interessant zal zijn... hoe wij vanuit de Partij van de Arbeidsfractie... maar zeker ook met de andere partijen in de oppositie... de voorstellen van het kabinet um, gaan beoordelen. En hen, uh, nou ja, toch hier en daar wat buikpijn bezorgen. Mevrouw Ploemen, mag ik een beetje uh, boos worden op u? Kijk, mm. uh, uh, het gaat nu om het volgende. Uh, Geert Wilders benoemt Job Cohen, stemmen ze massaal voor ombudsman. Uh, uh, u kunt toch gewoon in de Eerste Kamer dwars gaan leggen en zeggen... jongens, ik vind het zo verwerpelijk... Wat dat jullie met dit kabinet hebben. Ik blokkeer alles. Waarom altijd die redelijke apparatchitaal? Eh, ik vind als ik ga ervan uit dat we voorstellen waar het kabinet mee komt... ons alle mogelijkheden geven om eh, constructief oppositie te voeren. Wat betekent? Te zorgen dat die voorstellen op die manier gewoon niet doorgaan. Dat is wat we gaan doen in die Eerste oh, Kamer. U noemt het alleen anders dan Primtaal is het... ik ga dwars liggen en u zegt constructief oppositie... maar de inhoud is dat u dwars ligt. Als de voorstellen niet deugen... Liggen wij het was. Oké, okay, en bij GroenLinks? Nou ja, het ligt natuurlijk in het, uh, in het uh, gedoogakkoord. staan een heleboel zaken waar wij het absoluut mee oneens zijn. Dat, dus ik denk dat mijn beide. Uh, buurman en buurvrouw uh, daarmee eens zijn... die wij zeker zullen proberen tegen te houden in de Eerste Kamer. Als je kijkt naar onderwijs, naar uh, de, de uh, korting op het uh, passend onderwijs... ja, dat is iets, als we dat in de Eerste Kamer kunnen tegenhouden... zullen we dat zeker doen, en zo zijn er veel meer zaken. En we moeten denk ik ook goed onderscheid maken... tussen wat er in het gedoogakkoord staat... Hè, waar, waar men in de Tweede Kamer echt al de zaken dichtgetimmerd heeft. Dat nou, minimumstraffen, die... laten we dat als voorbeeld doen. Nou, ja, ja, dat dat is, soort... is geen wetswijziging, dat is een instructie van het open. Ja. Ministerie. Ja. Kan je dat in de Eerste Kamer tegenhouden? Ja, ik denk dat op zich een heleboel zaken tegen te houden zijn. Maar dit, dit is geen ja. wetswijziging. Dit nee, er komt niet het, een nieuwe wet naar jullie toe. Nee, als het. Naar jullie niet naar u, naar de Eerste Kamer. Ja. Als het dat raak ik ook geheel en al in Ja, nee, precies. Nee, je, je kunt zeker als het om wetgeving gaat. kun je een aantal dingen uh, tegenhouden. En zeker ook op het terrein van veiligheid zit er een aantal dingen aan te komen. Van ik denk dat is echt symboolpolitiek. Het werkt alleen maar compleet. Maar wat productief. gaat u doen? Want en dat ik, gaan we dan tegenhouden. Nou, hoe? Want het enige wat u kunt doen dan in de Eerste Kamer. is de begroting van het ministerie van Veiligheid of Justitie heet het nu verwerpen. Ik het de alle drie? Gaat u de uh, GroenLinks-mensen instrueren om, om in, in strijd tegen de verhoging van de minimumstraffen te zorgen dat uh, de begroting niet wordt aangenomen? Ik hoef mijn mensen in de Eerste Kamer niet te instrueren. Die kunnen dat prima zelf uh, beoordelen en dat zullen ze ook zeker doen. Maar in dat soort uh, gevallen zullen ze zeker in samenspraak met de andere oppositiepartijen dit proberen tegen te gaan. Meneer Marijnissen, wat, gaan die, eh, wat gaat Tini Cox? U kunt, u kunt dromen wat Tini denkt, want u loopt al jaren samen met hem op. Gaan ze de hele begroting van justitie verwerpen uh, tegen die minimumstraffen? Ja, dat moet u hem zelf vragen. Daar heb ik hem nog niet gevraagd. Vragen, dus dat kan ik niet zeggen. Maar ik, ik, heb, ik heb er wel een domper voor, je, hoor. Uh, het punt is namelijk, die oppositie, dat is, dat is niet koekoek uh, koek, eenzang, hè. Ik bedoel, die SGP denkt echt anders dan GroenLinks, hoor. neem dat maar van mij aan. de Christen nu, niet anders dan mevrouw Ploemen. Dus mm -hmm. uh, je kunt niet zeggen de oppositie, weet je wel. Zo gaat het niet werken. Uh, dus we weten, kijk, ik denk dat de, de meest interessante factor nog is wat die PVV'ers gaan doen in de Eerste Kamer. Die hebben niks te maken met het GD-akkoord. Die hebben niks te maken met het Akkoord. We kennen ze niet. We weten nog helemaal niet wie het zijn. En ik ben ontzettend benieuwd naar wat voor opstelling zij in die Eerste Kamer gaan kiezen. Op het moment dat zij zich echt los zingen van de coalitie. Dan kan het heel interessant worden. Want dan gaat het over substantiële, substantiële getallen gaat het dan. Mevrouw Ploemen. Uh, uh, dat betekent dat als vriendje Mark. Want Mark is een heel kundig, uh, uh, amiabele, uh, charmante man. Die gaat jullie aan de beurt paaien. Dus hij gaat nog lekker vier jaar zitten met wisselende meerderheden. Uh, het is absoluut waar wat uh, Jan Marijnissen zegt. Dat de, de, de oppositie uh, niet als vanzelf één front zal uh, vormen. Uh, ja, ik zou zeggen tegen Mark Rutte, doe vooral je best. Uh, maar heel gemakkelijk te paaien zijn wij niet. Klaas Drupsteen, goedemorgen. Wat heb je straks in Stand.nl? Uh, in Stand.nl gaan we het ook over de verkiezingsuitslag hebben. Uh, en dan zeggen wij, de verkiezingsuitslag is slecht voor Nederland. Maar Stand.nl is pas om half twee. Daarvoor hebben we ook nog het programma Lunch, hè? Ja, dat weet ik, maar ik zie Stand.nl als onderdeel van lunch. Goed oh, programma, overigens. Dankjewel, dankjewel. Uh, ja, en in lunch gaan we het hebben, onder meer over iets heel anders: namelijk het Zesde Zintuig. Dat is een programma op RTL. We hadden de paragnosten tegen elkaar in het strijdperk uh, treden. En dit keer is het een internationale wedstrijd. Die gaat vanavond beginnen. We hebben ons mediaforum. Wauke van Schermburg en Max van Wezel zitten daarin. Nou, daar gaat het ook weer over de verkiezingen. En wij gaan uh, aandacht besteden aan uh, iets dat 20 jaar geleden gebeurde in Le in Amerika. De rellen toen, uh, na, naar aanleiding van de gewelddadige arrestatie van Rodney King. En wat het allemaal veranderd heeft in uh, Le en in Amerika. Oké, okay, Klaas, we, gaan, we zijn aan de lunch dan, want we gaan een soort uh, uh, eindlunch hebben waarbij Tessel vandaag gaat het Chinees bistuk of uh, uh, een uitsmijter worden. Tessel? Ik ben bang een uitsmijter. Oké, okay, dus ik ben bang dat we het eerste gedeelte niet gehoord hebben. Maar Gewoon de het radio kan je hard aanzetten, maar in ieder geval, uh, eet smakelijk alvast. Dank je wel. Um, tot slot, uh, luisteraars, we zijn bijna aan het einde gekomen. Um, ik vraag me nou af, hè? Ik, ik, ik noem mezelf een linkse rakker. De vorige verkiezingen dacht ik, nou, redelijk goed voor Nederland. Nu heb je het ook weer, redelijk goed voor Nederland. Niet één partij die eruit steekt en, en verschillende partijen. Zo laten we allemaal paragnost spelen. We beginnen bij GroenLinks. Wat voorziet u voor de komende nou, twee jaar? Nou ja, dat uh, het kabinet het erg moeilijk gaat krijgen om uh, de zaken waar ze voor staan... om die ook inderdaad gerealiseerd te krijgen. Dat het met heel wisselende meerderheden zal moeten gebeuren. En ik zie dat in lang alle gevallen niet, uh, niet gebeuren. Dus ik denk dat we een, in ieder geval een hele interessante politieke tijd uh, tegemoet treden. Uh, en ik moet nog zien of het kabinet de eindstreep had. Jammer rijden ze. Ik beschik niet over paranormale gaven. Ik begrijp de dus... wedstrijd vanavond ook niet. Iedereen weet natuurlijk al wie er gaat winnen. Zodat, maar goed. Ja. <lacht> Daarom. Maurice de Hond, denk ik. Ik, ik. ik laat mijn beurt voorbij gaan. Als protest tegen de vele aandacht voor dat soort rare paragnosten. Nee, maar Jan Marijnissen, met al jouw jarenlange ervaring in de politiek. <lacht> en je kent Mark Rutte, je kent de spelers een beetje. Dus je kan toch wel een inschatting maken. Gaat het Mark Rutte lukken om die, meerdere, uh, die veelzillende meerderheden te vinden? Uh, wat denken dat bij het CDA? Je kent die partij, ook goed gaat het gebeuren. Kom op. Nou, het CDA, dat is dus nog iets anders. Ik zei net, een onzekere factor is die PVV in de Eerste Kamer. Maar hoe uh, ze bij het CDA vanmorgen wakker geworden zijn... nou, hoe, dat, dat zou ik wel eens willen weten. Ja, maar... Het was geen gezicht daar, die vier mensen gisteren... achter, ja. dat, achter die microfoon. Het, is, het slaat echt helemaal nergens op. En ik vraag me werkelijk af of ze in staat zijn... om op, op, op korte termijn met de partijvoorzitter op de proppen te komen. En, en ik denk toch echt dat dat zou moeten... want die partij valt uit elkaar als het zo doorgaat. Lilianne Ploemen, ze hebben in ieder geval ja, genoeg... Het, het wordt terug, ongemeens spannend uh, de komende periode. Spannend voorzitter. Voor het kabinet. Nee. Um, want die zullen nee, gewoon heel hard aan moeten gaan werken om. Uh, Plannen te, nou ja, plannen te gaan veranderen, zodat er nog iets gerealiseerd wordt. En spannend voor ons, omdat ik vind dat we, um, laten we zeggen wat de inzet van de campagne was, namelijk uh, dat de rekening van die crisis anders verdeeld moet worden dan dit kabinet. Dat is onze opdracht. Dus wij moeten ook hard aan de slag, maar de buikpijn zit nu bij de okay. coalitie. Dank u wel. Pieter Willemsen van de KRO. Rien Aerts, NTR. Martin Vermee en Jeffrey van Rijkvara. Het dynamic duo Momo Saroui, Hans hanstwin van de NTR. Anouk Tulner NTR. Barbara van der Klis NTR. Jochems Wim de Veter Technicolor, Kente van, Ko van der Kooieo. Roos Oosterbaan Afro. Martin Hulshoff Technicolor, Michel Boerman NPO. John Hillen Webdesign. Suleyma El Galdi NTR. Robert Leniers KRO. Afro, Vara. <laughs> en Hans van de KRO. Dat waren allemaal van de gezamenlijke omroepen die samen hebben gezorgd dat Tessel en ik de stem konden zijn van dit programma. Mevrouw Blok, het was mij een eer en een genoegen. Meneer Radek, je eens En uh, ja, wie weet tot de volgende verkiezing. Absoluut. En alle luisteraars die hebben gebeld, getweet, uh, hartstikke hart Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de politieke oproep... en ons prachtige politieke stelsel. Daag. Namaste. Namaste. dag. Sport op Radio 1. Zaterdagavond, de Eredivisie, Twente en Kan En dan met een wimpeltje op de lat schiet. En dan staat Twente met 2-1 voor. Vitesse, VVV, ADO, NEC. Dat schiet ja. Hij schiet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 Kwestie van groot denken. Vanaf 7 maart is NRC Handelsblad nieuw en compact. Nu twee maanden lezen, één maand betalen. Ga naar nrc.nl slash compact of bel 0800 0808. Een uitvaart met alle mogelijke keuzes en persoonlijke begeleiding is kostbaar. Regelt u het echter zelf op internet met Uitvaart Compact? Dan kan het veel goedkoper. Vaste lage prijs en geen verrassingen achteraf in de kosten. Kijk op pc.nl.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 Dit is Radio 1.